11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De PvdA-fractie praat op dit moment over de situatie... na het opstappen van partijleider Cohen. Vice-fractievoorzitter Dijsselbloem vindt het belangrijk... dat nu snel een nieuwe fractievoorzitter wordt gekozen... en dat de rijen worden gesloten. Kandidaten uit de fractie krijgen een week de tijd om zich te melden... en daarna mogen de partijleden zich erover uitspreken. Een van de namen die veel worden genoemd als mogelijke nieuwe fractievoorzitter... is Kamerlid Samsom. Hij weet nog niet of hij zich kandidaat stelt. En ook fractielid Van Dam, een naam die ook vaak wordt genoemd... wil niet op een eventuele kandidatuur vooruitlopen. De commissaris van de Koningin in Gelderland, Cornelie, heeft aangifte gedaan van het lekken van namen tijdens de procedure rond de voordracht van de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Cornelie deed de aangifte al een paar weken geleden bij de Rijksregerge, maar hield het stil om het onderzoek niet te schaden. Eind vorige maand nam Tom de Graaf afscheid als burgemeester van Nijmegen. De afgelopen tijd zijn verschillende namen genoemd voor zijn opvolging. Zo zou PVDA-Kamerlid Sharon Dijksma een goede kans maken. In Syrië hebben regeringstroepen de stad Homs gebombardeerd. Volgens opstandelingen zijn daarbij zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Er zouden honderd gewonden zijn. Homs is een bolwerk van de opstandelingen. Mogelijk is het bombardement een voorbode van een grote aanval op de stad. De laatste dagen is het aantal regeringstroepen rond Homs fors toegenomen. De verkoopprijs van koopwoningen gaat minder snel naar beneden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige maand was de verkoopprijs gemiddeld 3,3 lager dan een jaar ervoor. In december was die daling nog 4 Appartementen daalden het sterkst in prijs. De prijzen van tussenwoningen en hoekhuizen hebben het minste last van de crisis op de woningmarkt. Dan is de heer nog vanochtend bewolkt en in de noordelijke helft van het land wat motregen. Vanmiddag droog en hier en daar zon, vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen, eerst bullock met regen en later opklaringen. Het wordt dan 9 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files bij Amsterdam op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... voor het knooppunt Amstel 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A10 de Ring Amsterdam-Zuid. Daar staat tussen Amstel Business Park en Afridraai 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tussen Deventer en Zwolle rijden geen treinen vanwege een kapotte bovenleiding. De vertraging is daar meer dan een uur.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 Want we zijn namelijk allemaal gedachtenlezers. Voortdurend maken we ons een voorstelling van wat anderen denken, weten of geloven. Maar ook weer van wat die anderen denken dat wij denken. Heeft gedachtenlezen ook een wetenschappelijke basis? Wat denkt u? Juist ja, dat dacht ik ook. Zometeen meer hierover. In onze rubriek De Tijdgeest bezoeken we de website politiekentwitter.nl. Hier staan alle tweets van landelijke en lokale politici. Welke politici doen het wel goed en welke niet zo? En als u mijn gedachten kunt lezen, dan weet u het antwoord al. En anders moet u gewoon blijven luisteren. En geldt de identificatieplicht nu voor iedereen... of mag er op religieuze gronden een uitzondering worden gemaakt? We komen erachter na het Joop-debat... En wilt u eerst zien en dan geloven? Surf naar 350.000 keer, maar liefst, ging de politie vorig jaar zelf in de fout. En dan heb ik het niet over te hard rijden of een rood licht negeren. Nee, het zijn allemaal overtredingen van de arbeidstijdenwet. Agenten werken veel te lang door. Zo blijkt uit hun eigen inventarisatie van de politiekorpsen. Gerrit van de Kamp is voorzitter van de politiebond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Was dat schrikken, 350.000 keer? Nou, meer een teleurstelling. Ja. Uh, we zijn al jaren bezig om dit aantal uh, fors naar beneden te krijgen... en het lukt ons maar niet. Waarom niet? Uh, omdat uh, collega's uh, ingezet worden voor heel veel werk... waar eigenlijk uh, te weinig mensen voor zijn. En ze uh, raken daardoor uh, in de situatie dat ze te weinig rust hebben... en te weinig herstel. En over wat voor werk hebben we het dan? Gaat het dan om een paar uurtjes extra, bijvoorbeeld administratie? Nou, uh, soms is dat zo, omdat het moet. Uh, want administratie bij de politie is niet iets vrijblijvends. Het moet... Je vaak in processen verbaalt die voor de rechter moeten komen. En vaak binnen een bepaalde tijd. Dus dat is niet iets wat je makkelijk doorschuift. Dat is één, twee. We zien in toenemende mate enorm veel werk op de politie afkomen. Als je kijkt naar evenementen, als je kijkt naar um, allerlei prioriteiten die door de minister... maar ook door lokale uh, politici worden gesteld. Um, dan wil iedereen meer politie en meer politie inzet. Maar daar hebben we te weinig mensen voor. Ja, en als de administratie niet gekort kan worden... dan lijkt me dat dat dus moet bijvoorbeeld in de inzet bij evenementen. Nou ja, die keuze moet ook voorgelegd worden aan de politiek. Want uh, die roepen wel van dit heeft nu prioriteit en nu heeft dat prioriteit. Maar als je er aan de achterkant dus niets afhaalt en zegt wat dan minder mag of niet hoeft. Ja, dan uh, stel je zo'n organisatie voor enorme problemen. En die, die wet is de voor veiligheid en gezondheid uh, van de politiemensen. En uh, nou, die wordt dus met voeten getreden. Maar meneer Van der Kamp, ik werk ook wel eens over, echt. Ja. En um, ja, ik maak ook wel eens te lange dagen. En dat, dat gebeurt natuurlijk wel in meer beroepsgroepen. Waarom is het dan zo erg voor zo'n agent? Nou kijk, voor de politie is dat ook iets wat al jaren gebeurt, maar bij ons spelen er een paar andere dingen. De politie moet altijd scherp zijn, moet beslissingen nemen over situaties die soms met geweld te maken hebben, nog erger dan dat, echt tot grote consequenties kunnen leiden. Dus wat je wilt is dat politiemensen wel genoeg herstel en rust hebben om scherp te blijven. En op het moment dat de arbeidsinspectie zelfs constateert dat grote risico's lopen, dat, dat die mensen dat onvoldoende zijn. Dan hebben we dus niet over een paar keer een uurtje overwerken, maar echt structureel dit soort problemen. Ja, dan neem je daar grote risico's mee als werkgever. Nou, zijn er voorbeelden die u ook hoort, bijvoorbeeld van de werkvloer, dat men zegt... ja, ik ga bijvoorbeeld om twaalf uur s'avonds naar huis, maar om zes uur s ochtends moet ik er weer zijn? Oh ja hoor, dat gebeurt voortdurend. En um, um, wat je dus ziet is dat diensten gewoon uitlopen. Alleen de volgende dag staan ze wel weer vroeg ingeroosterd. En er is geen andere alternatief um, dan die collega's te laten komen. Zijn er al ernstige en... ongelukken gebeurd, meneer van der Kamp? Laat ik het zo zeggen dat wij helaas op de hoogte zijn van een aantal van die ongelukken waarvan wij eh, liever niet hadden wat ze gebeurd waren. Eh, en die zeker te maken hadden met vermoeidheid en scherp. En de korpsleiding zelf, wat doet die? Nou ja, dat is dus het punt. Wij zeggen dat dus de korpsleiding heeft een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om de wet te handhaven, ook intern. Wat wij willen is dat zij dus duidelijk maken aan de politiek van u kunt niet oneindig aan ons blijven vragen. Want dat eh, houden onze mensen het niet vol. En eh, dat gebeurt naar onze wijze misschien nog veel te weinig. En uh, dat is ook het echte probleem. Er moet meer gestuurd worden. En uiteindelijk zullen wij als politie en de politie top voorop de politiek wel duidelijk moeten maken dat niet alles kan. Uh, dus je zit dan twee keuzes. Of je zegt, we gaan meer politie uh, neerzetten. Dat kan, hè. Uh, nou en ja, dat, dat kan. In deze kunt, tijd van dan... bezuinigingen. Ja, maar het is maar net wat u wilt, hè. Is het is natuurlijk hartstikke simpel. Als dat dus niet kan, of die keus wordt niet gemaakt, dan moet je aan de samenleving duidelijk maken wat dan niet meer kan en waar zij ze zelf verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Nou, dat laatste, dat gebeurt onvoldoende. En dan hebben we het dus echt bijvoorbeeld over geen koning in de dag, wellicht hier en daar meer, of een groot feest. Maar ja, of... die keuzes die zijn voor de politiek en die moeten de, dat maar uitleggen aan de kiezers. Uh, dat is niet de keus van de politie en uh, de politie zoals uh, men dat ook graag ziet ondergeschikt aan het bevoegen zag. Dan moet de bevoegd gezag ook de verantwoordelijkheid nemen om dan uit te leggen wat niet kan. Hoe hard kunt u dit spelen? Nou ja, op dit moment hebben wij daarover uh, stevige onderhandelingen met de minister van uh, VJ, Veiligheid en Justitie, ja. op Stelte, Omdat het onderdeel is van de CAO-onderhandelingen. En uh, die lopen buitengewoon moeizaam. En daar is uh, dit een van de belangrijke thema's. Ja, en dan? Als het niet lukt, ja, ja, want stevige onderhandelingen, het gaat moeizaam. Dan denk ja, nee, dan ik, nou... Kijk. En politiemensen willen gewoon dat ze zei, uh, twee dingen moeten kunnen. Dus Eerst is dat je werk ook nog een beetje kunt uh, combineren met een sociaal leven. Dat is al ingewikkeld genoeg uh, in onze beroepsgroep met, met de onregelmatigheid en alles wat erbij komt. En tweede, maar die zou ik er, ook wel willen, he, meneer Van der Kamp. En het tweede gaat ja. over uh, volgens mij herstel en voldoende uitgerust zijn... zodat er geen problemen en fouten ontstaan. En die laatste, daar heeft iedereen belang bij. En anders actie? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er ligt meer op tafel dan dat. En uh, de, staat, de zaak staat scherp. We hebben afgelopen week een ultimatum gesteld. En de minister heeft op een aantal belangrijke punten openingen geboden... waar we gaan kijken of we daaruit komen. En dat is uh, een van de onderwerpen. Er zijn openingen geboden. En anders misschien actie. Wat voor acties? Even niet werken uit. bijvoorbeeld? U sluit oh, niks uit. sluit er niets uit. En uh, tegen die tijd dat het zover is, kom ik vast bij u terug. En het voetbal? Nogmaals, wij sluiten niets uit. Wij sluiten niets uit. Meneer Van der Kamp, u maakt me wel nieuwsgierig. Nou, laten we eerst kijken of het uh, überhaupt nodig is. Hè? We gaan eerst kijken of we onderhandelingen iets op kunnen leveren. En als de minister zegt, ik wil daadwerkelijk een stap zetten. Nou, dan gaan wij kijken hoe groot die stap is en of die voldoende is. We wachten het af. minister opstelte, moet stappen zetten. Meneer Van der Kamp, voorzitter van politiebond ACP, dank u wel. Tot de niet.fm. Gedachtenlezen, dat klinkt magisch, maar eigenlijk zijn we het allemaal, gedachtenlezers. Want voortdurend maken we ons voorstellingen van wat anderen denken, weten of geloven. En daar gaat het vanavond ook over tijdens een editie van Spinoza te paard in Den Haag. Centraal staat een onderzoek van vooraanstaand wetenschapper Ineke Sluiter. Samen met collega's Arie Verhagen en Max van Duin duikt zij in onze gedachten. Verslaggever Jan Peels sprak met onderzoeker van Duin af op het Centraal Station in Utrecht voor een klein experiment. Honderden mensen lopen hier rond, de meeste zwijgen. En als je erover nadenkt dat al die mensen waarschijnlijk ook nog iets denken... en stel je ook voor dat ze dat allemaal hardop zouden uitspreken... dan wordt het hier een kakafonie van gedachten die hier door de hal zal schalmen. En als het goed is loopt hier ook ergens Max van Duin rond, taalfilosoof... die vanavond in Den Haag gaat praten over dat gedachtenlezen. Nou ken ik hem helemaal niet. Er komen allerlei mensen uit de trein, lopen me voorbij... En ik zie ze denken, wat doet die man daar met die microfoon? Het merendeel van de mensen die ik zie denken, zie ik denken... haal ik mijn trein nog, kijkend op een horloge en op het grote bord. Wat denkt u? Ik denk aan mijn trein. Ah. Gaat die? Gaat die precies. Oké, okay. dan heb ik het toch goed gegaan. Ja, nou dat was het. <laughs> Verder niet. Ik zie u denken. Ja. En ik denk ook uh, aan dat u denkt... Ja, precies. Want ik denk dat ik het bij het juiste eind heb. Ja. Zo simpel kan het zijn. Precies. En dat is in het ogen kijken, want dat gebeurde. U kwam aan, ik keek in uw ogen en ik dacht van... He, hij denkt hetzelfde als wat ik nu denk, wij hebben hier afgesproken. Ja, dat dachten we inderdaad allebei. En dat zagen we aan elkaars ogen, maar ook aan andere dingen... aan uh, de hele lichaamshouding, die speelt daarbij een rol. Uh, loop even verder de binnenstad van Utrecht in. Van, ja, dat gedachtenlezen, uh, het heeft iets uh, mystieks, iets magisch... maar eigenlijk doet iedereen het elke dag, hè? Ja, precies. Je hebt eigenlijk verschillende vormen van het gebruik van het woord gedachtenlezen. Je hebt inderdaad die betekenis van de kermis, de glazen bol. Precies. Een vrouw met een paarslapje, daar hangt ook een beetje die, die, die schijnen van bedrog omheen. En uh, wat je ook tegenwoordig hebt, uh, is het echt technische gedachtelezen. Dus mensen in een scanner leggen. Dat is echt fysiek meten in, in het hoofd, hè? Aan, aan hersenactiviteit. Ja, dat wordt op het moment veel gedaan. Het was ook recent weer in het nieuws. Uh, IBM heeft het er weer onder de aandacht gebracht. Uh, ja, uh, computers, hè? Ja. op, op gedachten gestuurd. Precies. En dat is wel ander gedachte lezen dan wat waar wij het over hebben. Ja, want dat is het dagelijkse gebruik. Zoals Precies, we dat ja. net inderdaad even deden op het station. Het is echt de basis van al onze sociale interactie. Dat wij ons voortdurend een beeld vormen over wat anderen denken. Want ik kijk u nu aan. En ondertussen gebeurt er natuurlijk ook van alles in uw hoofd. Precies, ja. Het is wat een... denkt u dan? Nou, het gaat voor een groot deel automatisch. Uh, maar je, je monitort natuurlijk voortdurend wat de ander denkt. En daar probeer je soms met taal in te sturen. U kijkt mij nu vragend aan. En daarom begin ik uit te leggen en probeer ik uw gedachten zo te sturen dat u gaat denken wat ik ook denk. Namelijk nadenken over wat gedachtenlezen is. Maar is het belangrijk dat ik weet wat u denkt? Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Het is zelfs de basis voor alle sociale interactie. Eh, omdat je eh, daarmee eigenlijk de volgende stap in je sociale interactie plant. Het is echt, denk ik, zelfs de basis van, van alle taalgebruik. Dat ik weet, dat u weet. Dat ik weet dat met wat ik zeg, ik iets bepaalds kan bereiken. Maar ja, dat wordt maar... het heel snel onderzichtig. Dus laten we dat ook eventjes nog opzij zetten. Precies. En daardoor ontstaan Precies. soms ook enorme vergissingen... en zelfs ruzies en toestanden dat iemand zegt van... ik dacht dat jij dacht. Ja. Precies, ja, dan krijg je wel die dingen. Ik dacht dat jij zoiets had van. Dat is ja. een, een mooi voorbeeld is, uh, als, want het, het gaat natuurlijk meestal goed. Maar als het misgaat, dan kom je er opeens achter dat we de hele tijd aan het gedachten lezen zijn. En dat het ook mis kan gaan. Stel dat je op het perron staat en iemand staat aan een hele zware koffer te trekken. En die probeert, je denkt, diegene wil met die koffer die treinen. Je denkt niet van, nou die zal wel aan het gewicht hebben zijn. Nee. Ja, dus dus je, je schiet eventueel zelfs de hulp. Ook dat gaat bijna automatisch. Maar dan moet die persoon dat ook wel accepteren. Want als de ene denkt van, hé, hey, hij gaat er met mijn koffer vandoor. Dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen, ja. En dan, dan leest diegene dus die bedoeling. Verkeerd, inderdaad. En, uh, nou ja, in dat geval, uh, dus het kan zijn dat de signalen er dan naar waren. Uh, dat het dus inderdaad lijkt alsof je iets kwaads in de zinnen hebt. Het kan ook zijn dat diegene gewoon een beetje achterdochtig is. En inderdaad, je gedachten verkeerd leest. Dus een, een uh, poging tot hulp als een, uh, als een diefstal uh, interpreteert. Ja, dat kan. Dan staan we hier voor hoog met z'n tweeën te praten. Er komen allerlei mensen langs. Ja. Als we, we gaan dus even, gewoon even kijken hoe die kijken en of we kunnen inschatten wat ze denken. Dat is goed. <laughs> door onze blikken en door die microfoon krijgen ze ook het idee dat wij iets van ze willen. Hallo. Mag, mag ik even iets vragen? Nee? Oh, nou, dat kan ook. Ik denk dat ze denken dat wij iets gaan vragen dat ze misschien niet weten. Maar ja, dat weten we niet, want we weten niet dat ze denken. Nee, dat weten we niet. Maar het, het had er alle schijn van dat ze dat dachten. Dag dames. Ik zie u denken, wat een fijne dag vandaag in Utrecht. <laughs> ja, Klopt dat? uit Utrecht hè, natuurlijk. Een fijne dag. Dat dacht u ook echt? Ik ben helemaal geweldig. U liep een beetje te slenteren en ik zag u denken. Ja, ik vind het heerlijk in Utrecht. Ik ben blij dat ik er ben. Ik probeer gedachten te lezen vandaag een beetje. En lukt het aardig? Als, als u zegt dat ik, wat ik dacht dat dat klopt, dan eh, lukt het Dat Klopt helemaal. Dus, uh, je zag onze blijdschap, hè? Okay. Ja, zij woont in Engeland, dus daarvoor vindt het zo heerlijk om weer in Utrecht te zijn. Ja, die gedachten zag ik dan nee, net nee, weer even je niet. Ik zag wel dat ik blij was dat ik hier <laughs> Ik hoor het nu. Ja, ja, ja, ja, echt. Het is inderdaad ook vooral lichaamstaal, hè? Ja, daar kwamen we nu ook inderdaad weer achter. Dat wij heel goed in de gaten hadden dat deze dames het naar nou hun zin hadden. Nou, wat wij zo'n beetje dagelijks doen... Uh, in Leiden. Dus wij hebben een speciaal onderzoeksproject met. Uh... Na dat gedachtenlezen. Ja, dat is een onderzoeksproject. Dus Ineke Sluiter, mijn, uh, mijn baas, heeft de Spinoza-prijs gewonnen. Dat is een hele grote prijs van NWO. En dan uh, daar kun je bijzonder onderzoek mee doen. Het is nou duidelijk zo'n bijzonder project. Het is dus zo dat wij dat gedachtenlezen in de loop van ons leven leren en ook voortdurend verfijnen. En wij, wij slijpen onze geest op dit terrein aan allerlei verhalen die we de hele dag met elkaar delen. Uh, en uh, laat, laat ik het zo zeggen. Uh, een ingewikkeld verhaal, zoals een toneelstuk van Shakespeare... kunnen wij begrijpen. Nu kun je de houding aannemen van nou, het is zo... dat wij dat allemaal kunnen volgen met al die personages... en die weet dit van die en die probeert die in de luren te leggen enzovoort. Ik onderbreek u even, ja. maar ziet u mij nu denken? Ja, u denkt waar gaat dit heen, dit Ja, precies, ja precies. U is... denkt van dit is heel ingewikkeld wat hij ja. me gaat vertellen. Dat kan ja, ik trouwens niet dat in dat de uitzending denk, gebruiken. Klopt, oké. Okay. Ja. <laughs> Dan gaan we weer. Ja. Ja, zo <laughs> dat gaat mooi. dat, hè? Dat is mooi, ja. Ik zie u dat denken, dan ga ik het proberen eenvoudiger te maken. Als wij op een feestje komen en we spreken een onbekende aan... en beginnen meteen een gesprek over iets heel zwaars, laten we zeggen, de zin van het leven dan uh, is de kans dat diegene er vandoor gaat, zodra hij daar kans toe ziet, heel groot. Ja, want je ziet hem al denken van, oké, okay, daar heb ik helemaal geen zin in natuurlijk. Dan, en en dat, dat, dat de is de truc nou. om ja, dat precies. in te schatten. Dat is een manier om dit te leren. Een andere manier om dit te leren is als je een keer een boek gelezen hebt... waarin iemand op een feestje komt en die begint zo een gesprek... Dan sla je dat op in je geheugen en dan weet precies. je van hoe dat soort ja, dingen ja. gaan. Dus de lezer van dit verhaal die komt beslagen te ijs als hij op een feestje komt... en die gaat niet meteen over de zin van het leven beginnen. En dus op die manier hangen verhalen samen met gedachtenlezen. daar gaan jullie het over hebben vanavond in het Paard van Trooien. Dit soort dingen, die gedachten, hoe die mensen beïnvloeden... hoe die maken dat mensen op elkaar op een bepaalde manier reageren. Precies, we gaan het erover hebben hoe het mogelijk is... dat wij die verhalen kunnen begrijpen. Want daar hebben we die, dat gedachtenlezen voor nodig. Wij leven ons in in zo'n personage, dat is ook gedachtenlezen. Maar we gaan het ook omdraaien. We gaan ook zeggen wat wij nou in het dagelijks leven hebben... aan het gedachtenlezen dat we doen als we een boek lezen. Nou, denk ik dat u het wel leuk gevonden heeft vandaag. Even op pad hier op straat met die mensen en kijken wat die gedachten zijn. Klopt dat? Ik heb het erg leuk gevonden. Omdat ik... mijn, mijn, mijn interpretatie van uw gedachten? Ja, ik, Klopt. U, u heeft dat goed gezien aan mijn blik. Ja. Dank u wel. Dank en u wel. een fijne avond. Ja. Dank u. Max van Duin en Jan Peels in Utrecht. Vanavond om 8 uur kunt u met Max van Duin en Ineke Sluiter... verder filosoferen over het gedachtelezen. En er wellicht achterkomen wat hij nu eigenlijk denkt. En dat is allemaal te doen in het Paard van Trooje in Den Haag. I've been over valley's I read your letter When We you do. said you loved me too I've been traveling night and day Yeah, Traveling yeah. on day Kent u hem nog? Chris Isaac. Hij is weer terug. Hij heeft een album opgenomen met uh, oude rock and roll nummers. En dit was Bianta. The... Nee, dit was Trying to Get to You van het album Beyonce San. En het is ook de Radio 1 CD van deze week. De Als je naar haar kijkt, dan denk je dat ze heel geld. is. Ja, vind ik, hebben het altijd gewoon heel erg naar nauwelijks We kunnen als we gaan stappen, doen we helemaal gek. En als je dan toch bezig bent, lukt die trio dit keer misschien ook? Ik word er eigenlijk niet geld van, van stappen en zo dansen. Nee, dat is gewoon hoe wij, dus hoe wij zijn, zo zijn wij. Wij gaan geld door het leven. Ja, maar dat is zeker zin. Ja, fragment uit O.O. Gerso, de reality show over beestende Haagse jongeren. De Vlaamse variant wordt voorlopig nog niet uitgezonden... bleek dit weekend uit angst van de zender voor imago-schade... door de serie over vijfende dommerikken. Waarom zouden mensen dat eigenlijk willen? Op televisie en internet hun hele hebben en houden publiek maken? Dat is de vraag die fotograaf Michel Soelskrizenovski zich stelt... in zijn nieuwe project What the World Has Never Seen. Goedemorgen. Goedemorgen. What the World Has Never Seen gaat over geheim... Wij hebben weinig geheimen deze ochtend, want u bent ook in gezelschap van een uh, jonge fotograaf die weer van ons foto's maakt. Heel, heel bijzonder. Uh, hoe wilt u straks uh, die, die geheime fotograferen van die mensen? Want hoe doe je dat? Nou, we zijn al bezig uh, met de uitvoering van What the World Has Never Seen. Uh, te zien op de uh, website uh, What the World has Never seen .com. Uh, We hebben tot nu toe vier bestemmingen gedaan: New York, Moskou, Istanbul en Thailand. En de volgen nog. Vier bestemmingen, waaronder Nederland. Ja. Dus we hebben nu ook wel ervaring in het uh, vinden van mensen... die werkelijk een geheim hebben en bereid zijn dat te delen. Want op het moment dat ze het delen, is het natuurlijk ook geen geheim meer. Nog wel, omdat uh, wij niet uh, het geheim wat ze openbaren en wij documenteren... dat publiceren wij niet. Ah. Dus uh, je krijgt het nergens te zien. Wat mysterieus. Maar zo is het toch met geheimen. Dat wanneer iets werkelijk intiem is dan hou je dat onder elkaar en vertel je dat niet door. En dat principe willen we juist nu zo uh, propageren... dat niet alles maar op straat gegooid hoeft te worden. In tegenstelling tot het fragment dat we zojuist hoorden... uit Oogerso, waar alles op straat wordt ja, gegooid. Ja, dat vulgariseert natuurlijk de maatschappij... en devalueert de uh, morele waarden... En devalueert, zeg maar, de, de psyche van de mens ook. Is het een aanklacht? Wellicht ook? Nee, het is meer een uh, initiatief om te proberen hier discussie over te krijgen. Zoals dat ook deze ochtend aan het lukken is, hier mm. op de radio. En... Um... Uh, een van de manieren waarop dat ook gebeurt is dat uh, het niet gepubliceerd wordt. Terwijl iedereen natuurlijk razend nieuwsgierig is. Nou, wat, ja. wat laten mensen zien, wat vertellen ze wanneer je hun zegt... Van, heb je echt een geheim wat je zelfs niet op televisie wil vertellen... of aan een journalist wil vertellen. Misschien zelfs niet eens aan, aan directe naasten wellicht. Dat is inderdaad het geval. En dan wel aan u. Ja, dan, en dan aan mij vertellen ze het wel, uh, samen met het team uh, waar ik mee werk... En dat openbaar ze. En de reden waarom ze dat doen... is dat het voor hun vaak een enorme bevrijding is. Omdat ze met dat geheim leven. Dus ze zijn dolgelukkig wanneer ze dat kunnen doen. Nu zijn de condities zo dat het anoniem is. Dus we gaan natuurlijk niet uh, in het boek waar dit toe leidt uh, publiceren wie... Die persoon precies was. En ze worden ook onherkenbaar gefotografeerd. Kijk. Dus ze hebben zeg maar, alle mogelijkheden om eindelijk eens een keer hun verhaal te doen. zonder dat het enige consequenties voor ze heeft. Ze hoeven niet bang te zijn dat het uiteindelijk toch bekend wordt bij het grote publiek. Nee, want uh, er komt een boek van, maar daar maken we het maar. 200 exemplaren van. Als oh, je moet er nog snel bij zijn, ook wil je het zien. Als je, als je het boek wil hebben, moet je snel naar whattheworldisneverseen dot com gaan en uh, een, een boek reserveren. Het boek is ook uitgerust met een slot. Er zit een slot op dat boek. Dit is waarschijnlijk het eerste boek ter wereld, fotoboek ter wereld, waar een slot op zit. Maakt het weer een stukje minder toegankelijk ook? Precies, want de, de eigenaar van het boek of de eigenares van het boek, die die heeft dat boek met dat slot erop en die kan dus vervolgens gaan bepalen wie mag de inhoud van het boek zien. Dus door een boek te verwerven word je participant in het project. Moet jij beslissen met wie heb ik zo'n intieme relatie... dat ik beslis die mag dat zien. Goh, en op ja. die manier hou je een systeem in stand. Het systeem dat je niet zomaar alles eruit flapt. En niet uh, maar kletst over van alles en nog wat. Maar dat je steeds heel bewust gaat kiezen... van ik deel een intimiteit met een ander. Dat respecteer ik en dat waardeer ik en dat houden we onder ons. Bijzonder is dat u ook een ander project uh, maakt en heeft gemaakt al die jaren al. Van uh, Henny Arendsen. U volgt uh, deze vrouw eigenlijk al sinds haar zestiende. Ze is nu begin vijftig. Al 36 jaar volgt u haar op de voet. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Want van Henny zien wij alles. Nou, ik vind het fijn dat je dat denkt. Maar dat is natuurlijk niet nee. zo. Want uh, uh, als je met iemand 36 jaar een, een intense vriendschap hebt en uh, vijf fotoboeken gepubliceerd... eind dit jaar komt het zesde fotoboek over haar uit... dan betekent dat dat er een harmonie tussen haar en mij is. En die harmonie is onder meer uh, enorm gebaseerd op respect. Dus dat betekent dat uh, ik, ik krijg alle vrijheid... om haar en haar gezin te fotograferen. Maar uh, wanneer uh, het fotograferen klaar is... gaan we samen rond de tafel zitten... en kiezen we uit wat we laten zien en wat we niet laten zien... Dus er is heel veel wat je niet weet over Henny, En heel veel wat je niet te zien krijgt over Henny. Dus we gaan heel zorgvuldig om met haar intimiteit. En dat is helemaal in de geest van dat project... WhatTheWorldHasNeverSeen.com... dat je moet beslissen, moet selecteren... wat is voor de openbaarheid en wat niet. De laatste drempel moet je zelf nemen. Hoe bedoel je dat? Nou, dat je echt zelf inderdaad uh, het in eigen hand houdt... en in het zelf uh, um, precies bepaalt van... Goh, dat wil ik wel laten zien, dat wil ik niet laten zien... net zoals Henny doet eigenlijk. Ja, en, maar wat, en... wat maakt haar dan bijvoorbeeld ook zo bijzonder... dat u haar blijft volgen? Want denkt u niet na nou, 36 jaar... nou, ik heb ik heb nu inderdaad wel misschien toch alles van haar gezien? Ja, het is niet zo dat, uh, dat, dat ik haar zo lang, 36 jaar lang... en binnenkort in zes fotoboeken, is een... Uh, een... Guinness Book of World Records uh, vermelding binnenkort. Het is een heel leven. Ja, ja en het, is, het stopt nog, nog steeds niet. Kijk, uh, elke keer is er besloten om weer een boek over haar te maken... alleen maar op basis van één criterium. En dat was, en dat is nu... dat er allerlei ontwikkelingen in haar leven zijn... die rechtvaardigen weer een boek te maken. Dus het is niet een, een iets in zichzelf zo van... god, dat is wel een grappig idee om iemand heel lang te volgen. Nee, het gebeurt omdat er steeds geweldige ontwikkelingen in haar leven zijn. Die Wat heeft rechtvaard... zij meegemaakt? Uh, nou ja, dan het is, uh, wat, hè? is het zinvol om die afgelopen vijf boeken... en zeker het komende zesde boek, door te nemen. Ja, ze maar ze hebben bijvoorbeeld er nu... zes kinderen met ieder hun eigen problemen. Ze heeft twee echtscheidingen achter de rug. Uh, uh, zelf uh, maken ze bijvoorbeeld nu schoon... maar hun heupen zijn zo versleten dat het niet meer kan. Ja, klopt. De hele radicale dingen gebeuren. En wat er nu bijvoorbeeld enorm aan de hand is... is dat de regering is aan het bezuinigen. En juist een gezin als, als bij Hennie die hebben daar natuurlijk enorm veel last van en uh, gaan, gaan daar nog meer mee te maken krijgen. Je Zien ziet we dat dan, ook in nieuwe boeken? Ja, dat, uh, in het komende zesde boek komt dat natuurlijk enorm aan de orde. Uh, dat, uh, hun, hun dagelijkse leven wordt daar enorm sterk door beïnvloed. En haar kinderen, wat vinden die ervan? Uh, Want die zijn er ingestapt eigenlijk van jongs af aan... maar zijn nu wat groter geworden. Ja, maar toch, hun leven is natuurlijk ja, ook gefotografeerd. Nu zijn de meeste van hun leeftijd dat ze uh, hun eigen beslissingen nemen... Dus toen aan de orde kwam om een zesde boek te gaan maken... heb ik dat heel uitvoerig met Hennie doorgesproken die daarvoor voelde. En vervolgens kind, uh, is elk kind ook gevraagd, heel expliciet... van hoe lijk je dat, zou je dat willen doen? Nou, iedereen is er hartstikke enthousiast over en werkt 100 mee... En meer dan ooit. Dus het zesde boek gaat nog spectaculairder worden... dan alle vorige vijf. En men is zelfs zo enthousiast... dat u zelfs met jonge fotografen weer bezig bent... om vervolgens de kinderen weer te gaan volgen. Ja, omdat ik eigenlijk het henny project ben gaan zien... als een heel uniek uh, Nederlands project... wat uh, in, de, in de komende eeuw... Uh, verder tot ontwikkeling kan komen... door talentvolle uh, jonge Nederlandse fotografen... gespecialiseerd in documentaire humane fotografie te koppelen aan 1 à 2 kinderen van Henny. En dat die op zich nemen om die betreff dat betreffende kind ook heel het leven te blijven volgen. En ervoor te zorgen dat dat ook in boekvorm uitkomt. En dat vervolgens wanneer die jonge Nederlandse fotograaf inmiddels uh, 50, 60, 70 jaar oud is. Het dan ook weer doorgeeft dat de kleinkinderen van niet op dezelfde manier gevolgd gaan worden. Dus wanneer de jonge talentvolle Nederlandse fotografen luisteren naar dit programma. En uh, denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, dan moeten ze zich zeker melden. Want uh, het is heel belangrijk dat uh, de beste die er zijn, dit mogen en kunnen gaan doen. Uw uh, achternaam, meneer Sjoels Krizanowski, duidt op een Poolse vader, klopt dat? Nederland is in 1944-1945 bevrijd door Poolse militairen, waarvan mijn vader er een was. Wat vindt u eigenlijk van het uh, meldpunt van de PVV voor klachten over Oost-Europeanen? Nou, daar ben ik heel nee, blij mee. Ben ik ben heel benieuwd. U bent ben er heel blij mee. Geweldig idee. In uh, tegenstelling van deelden, dat, dat, veel dat gedaan heeft. Nee, want wat er gebeurt is namelijk dat het zoveel tegenreactie veroorzaakt heeft. Uh, op een positieve manier dat uh, voor Poolse mensen, of zoals ik, uh, half-Poolse mensen... is het nu een tijd dat iedereen veel meer gaat begrijpen van de positie van Polen... dat Nederland in de tijd door Polen bevrijd is... Dat uh, al die klachten die bij uh, Wilders daar binnenkomen, meestal volledig ongegrond en uh, uit context gehaald zijn. Dus uh, ik vind het prima initiatief. De beste reclame die je kan hebben. Precies. Michel Sjus-Krisanowski. Hij is uh, momenteel in Nederland, bent u dus inderdaad voor dat zesde fotoboek over Henny En natuurlijk ook voor het project What the World Has Never Seen. Dank u wel. Ja, ook bedankt. Straks nog, wie is de trending politieke twitteraar en waarom geldt de ideeplicht niet voor iedereen? Dat straks na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De pvda fractie in de Tweede Kamer vergadert over het opstappen van partijleider Cohen. Vice-fractievoorzitter Dijsselbloem vindt dat nu snel een nieuwe fractievoorzitter moet worden gekozen en dat de rijen moeten worden gesloten. Kandidaten uit de fractie krijgen een week de tijd om zich te melden en daarna mogen de partijleden zich erover uitspreken. Bij de politie wordt structureel te lang gewerkt. De arbeidstijdenwet is het afgelopen jaar 350.000 keer overtreden. Dat is de conclusie van de 25 politiekorpsen... na onderzoek binnen de eigen organisatie. Politiebonden noemen de overschrijding te gek voor woorden... en volstrekt onacceptabel.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 Dit is de GIT.FM met Deborah Blekkenhorst. Cursief. Welke opmerkelijke berichten ben ik tegengekomen in de media? Het AD, dat kopt minister tegen corruptie weg om... Ja, Corruptie. Het gaat om minister Al-Hassan... die de corruptie in het Afrikaanse tjaat moest bestrijden. Maar nu blijkt dat hij daar helemaal niet zo druk mee was. Want in plaats van de corruptie te bestrijden... deed hij er gewoon lekker zelf aan mee. Honderdduizenden euro's heeft hij achterover gedrukt... en gewoon voor zichzelf gebruikt. Wie de minister gaat opvolgen is niet bekend... en ook niet of het verdwenen geld nog terugkomt. Ik zelf denk van niet. En Op de website nu.nl is het opmerkelijke verhaal te vinden van Poes Minus. 13 jaar oud is ze... In en het grootste deel van haar leven was er vermist. Elf jaar geleden verdween ze tijdens een vakantie. En haar baasje uit Arnhem hing posters op, plaatste advertenties... en zocht de hele omgeving af, maar Minoes bleef maar spoorloos. Tot een paar weken geleden opeens een poes werd gevonden... in een paardenstal in het Noord-Hollandse Slootdorp... Poolse werknemers die op een boerderij vlakbij de stal woonden... gaven haar lekker te eten. Maar toen zij vertrokken werd Minoes uiteindelijk toch gevonden. En dankzij een chip werd ook haar baasje achterhaald. En die is natuurlijk dolblij. De kinderen kenden de poes alleen nog maar van een foto... want ze waren nog niet eens geboren toen Minoes vermist raakte. En zij zijn heel enthousiast, al dus het baasje. En tot slot, het carnaval, dat loopt natuurlijk ten einde. Voor velen wellicht een teleurstelling. Voor anderen een heuse opluchting. Zoals bijvoorbeeld voor de inwoners van het Duitse dorp Dalhausen in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Daar wordt namelijk al 150 jaar geen carnaval gevierd. Sterker, het is het herstrengste verboden. En dat heeft alles te maken met een uitbraak van cholera 150 jaar geleden. De gemeente beschouwde het als straf en zwoer toen nooit meer carnaval te vieren. De ziekte kostte destijds in 1870 aan een derde van de bevolking het leven. En elk jaar worden nu de doden herdacht in gebedsdiensten... die dus tijdens het carnaval worden gehouden. En wie wel feest wil vieren, mag altijd nog naar het naburige Beverungen. Want daar is het feest wel toegestaan. Zo schrijft de Belgische krant het laatste nieuws op de website. Mama was queen of the King of the Congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place Instead of me Cause I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, bong. I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I banging on oh, my boogie. I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby like to be in my place instead of me cause nobody go crazy when i'm banging on my boogie i'm a king without a crown hanging losing a big town but i'm a king of bongo baby i'm the king of bongo bongo king of the bongo king of the bongo hear me when i come They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie under. King of the bongo. king of the hear me when I come, baby. King of the bongo. king of the hear me when I come. Banging on my bongo. That swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo Bongo, king of the bongo. King of the bongo. Hear me when I come, baby. Queen of the Mambo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle, last time banging my first bongo Every monkey like la to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo, bongo. Hit me when I come Hit me when I come Bango Bang van Manu, Chao. Tijdgeest met Simone Wijmans. In Tijdgeest blogt Simone over internet en sociale media. Vandaag twitterende politici. Goedemiddag, het is een extra uitzending van het nos -journaal. Zojuist heeft Job Cohen bekendgemaakt dat hij aftreedt als fractieleider van de PvdA. Aan de lijn Ron Vrezen... Toen gistermiddag bekend werd dat Job Cohen de handdoek in de ring gooide... zal het niemand verbazen dat Cohen direct trendingtopic was op Twitter. Zo reageren Tweede Kamerleden via het sociale netwerk massaal op zijn vertrek. Een overzicht van de tweets per politieke partij is te zien op de website politiekentwitter.nl. Vertelt initiatiefnemer Jos Jaspers. Um, op Politiek en Twitter uh, verzamelen we eigenlijk tweets van politici. Uh, op dit moment zijn er zo'n uh, 1500 politici uh, waarvan de tweets getoond worden op uh, Politiek en Twitter. Dat zijn uh, politici die uh, actief zijn op landelijk niveau, uh, op lokaal niveau, Europees niveau, maar ook uh, de politieke media uh, tonen wij tweets. Um, op dit moment verwachten uh, we verwacht deze week door de 2 miljoen tweets heen te gaan, dus het is een beetje een mijlpaal voor ons uh, deze week. Uh, daarnaast uh, houden wij ons bezig met het publiceren uh, van politiek nieuws. Een uh, aantal keren per dag uh, selecteren we eigenlijk de belangrijkste nieuwsberichten uh, en die publiceren we op de site. Um, een ander onderdeel op onze site zijn de interviews die we met uh, politici afnemen. Dat zijn interviews die we via e-mail uh, afhandelen. Uh, en daarnaast, als laatste eigenlijk, um, gebruiken we ook livestreams, waarbij we live Twitterberichten tonen van uh, belangrijke uh, partijbijeenkomsten, uh, partijcongressen. En sinds kort ook van gemeenteraadsvergaderingen. Deze week viert politiek en Twitter.nl. Dus een feestje met de twee miljoenste tweet die op de site zal verschijnen. Het begon allemaal in 2010. Nou, het is zo dat. Uh, ja, sinds eigenlijk de gemeenteraadsverkiezingen in uh, 2010 zijn we eigenlijk uh, bezig geweest. Uh, dat we zagen eigenlijk dat de Twitter steeds meer gebruikt werd. Voor uh, communicatie van politici naar, uh, naar de burger. Maar ook uh, tussen politici onderling. En het punt is eigenlijk dat we uh, op dat moment. Uh, ja, het aantal actieve twitter gebruikers onder de burgers, zeg maar, die, ja, die waren eigenlijk nog niet, er waren eigenlijk nog niet zoveel burgers die dat gebruikten. En wij vonden het wel een goed idee om zeg maar, die tweets ook toegankelijk te maken voor mensen die geen twitter gebruiken. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen. In zijn tijd als fractievoorzitter... verstuurde Job Cohen zo'n 200 tweets. En daarmee loopt hij als politicus niet echt vooraan. Uh, er zijn eigenlijk veel ja, grote groepen... steeds groter worden de groep... Uh, die uh, zeg maar echt, ja, echt heel erg actief uh, op Twitter uh, bezig is. En, en ja, Job Cohen was eigenlijk een van de mensen... die, uh, die Twitter-exporadisch gebruikt... en ook niet al te veel uh, tweets uh, verstuurd heeft. Nou, Ons idee is sociale media, zeker met name Twitter... zien de directe... Uh, uh, ...actie en reactie uh, uh, die dat teweeg brengt. Ik, ik denk dat, uh, dat je eigenlijk als politicus daar niet meer omheen kunt. Alleen, ja, zo gauw je daar actief mee aan de gang gaat... Um, ja, ...dan is het ook uh, de consequentie daarvan... Dus ...dat je veel reacties gaat krijgen. En uh, wat ik denk dat het probleem dan gaat worden... ...is van uh, ja, op welke tweets, op welke, uh, ja, op welke berichten ga je dan re uh, reageren als politicus. Want ja, als je een politicus bent en je hebt 50.000 volgers... ...die je allemaal uh, nu een berichtje gaan sturen over het vertrek van Job van ja, dat is bijna niet meer, uh, of dat is eigenlijk al niet meer, uh, ja, niet meer te behappen. De opvolger van Cohen zou volgens Jos Jaspers het Twittervak kunnen afkijken bij een aantal collega-politici. Um, nou, ik vind zelf persoonlijk iemand als Alexander Pechtold, die, is natuurlijk, uh, die vind ik daar eigenlijk wel goed in. Die, ja, die reageert regelmatig, ook niet te veel, reageert ook niet overal op. En dat vind ik eigenlijk zelf wel een voorbeeld van iemand die, uh, die daar goed mee omgaat. Uh, Lisbeth Groen van, uh, ja, van GroenLinks, die... Uh, dat is ook wel iemand die ook wel uh, regelmatig reageert. En ook iemand als Tove die doet dat ook. Zij Jos Jaspers van de website politiek en twitter.nl. En op onze website, Gids.fm vindt u onder het kopje tijdgeest alle besproken links. De opmaat naar de middag, 9 in the afternoon van Panic at the Disco Tijd voor het Jof debat. Aangeschoven is Francisco van Jole. Francisco, goedemorgen. Waar gaan we het over hebben vandaag? Ja. Over de identiteitsplicht, de identificatieplicht. Want iedereen die is vanaf zijn veertiende verplicht om zich te kunnen identificeren op straat. Als de politie daarom ja. vraagt. Tenminste, dat zijn de regels. En nou uh, is er een kwestie. Er is vorige week een rechtszaak geweest. Waarbij de rechter heeft gezegd, nou ja, er zijn wel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een orthodoxe jood bent, hè, dan kan je op de Zoutbad. Want dan mag je helemaal niks bij hebben. Mag je hebben. Dan hoef je niet met een idee rond te lopen. En hoefde dus de man die dat overkwam, die hoefde geen boete te betalen. Nou, daarover brak wat commotie uit. dus de vraag. Is dat nou terecht? Geldt de wet voor iedereen? Of moet je dit soort, soort uitzonderingen kunnen maken? Ik ga die vraag stellen aan uh, Rabijn Evers... van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap... en met Jeroen Rekoeer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Um, ja, meneer Rekoeer, ik begin uh, uiteraard even met u. U bent zojuist dat het fractieoverleg uh, gelopen. Hoe is de sfeer daar? Nou ja, we zijn druk bezig uh, met kijken hoe het verder moet. Maar ik ben heel erg blij dat we nu gewoon een inhoudelijk onderwerp uh, aan de orde hebben. Daar gaat het uiteindelijk over in de politiek. En, uh, en niet zozeer over onze interne sores. Nou ja. De Vandaar komt heel graag gewoon inhoudelijk goed terug. En dan laten we zien waar we voor staan. Nou, ik hoorde deze ochtend toch vooral de term uithuilsessie voorbij komen. Maar... Uh, ik heb nog iets raar gezien, zou ik niet okay. zeggen. <laughs> en uh, wellicht in de race als nieuwe fractievoorzitter? Nee hoor. nee hoor, die ambitie heb ik niet. Uh, we gaan kijken wie, de, wie dat wel gaat worden. Ik in ieder geval niet. U gaat de rijen sluiten? We gaan gewoon uh, uh, verder en, en hopen onze inhoudelijke problemen achter ons te laten... en gewoon oppositie voeren tegen dit kabinet. Dat lijkt me het meest zinvolle. En uh, die identificatieplicht, want daarvoor hebben we u natuurlijk uitgenodigd. Uh, uh, over deze zaak, meneer Recoer. Uh, de rechter vond dus dat de religieuze plicht, de sabbat en de regels daarvan... eigenlijk uh, dat die zwaarder wegen dan de wettelijke identificatieplicht. En nu zegt u, ja, dat kan niet. Klopt. Waarom dat, niet? Dat is uiteindelijk de stelling. Nou ja, dat... Een, een wettelijke norm, die, die, die geldt voor, voor iedereen. Moet, je moet daar wel prudent, hè, voorzichtig mee omgaan. Daar zullen we het zo over hebben. Maar als je zeggen wat is de bottom line, wat is de basis... dan vind ik dat de wettelijke norm voorgaat op de religieuze regel. Wet boven religie, Rabijn Evans. Bent u het daarmee eens? Het is een interessante, moeilijke vraag uh, voor het Joodse recht. En dat is al uh, 1500 jaar geleden opgeschreven geld. Dat de wet van het land, dus uh, in dit geval Nederland... inderdaad de wet is... Uh, dat is zeker het geval. Maar toen deze identificatieplicht met minister Donner besproken werd, heeft hij toen in 2003 al, en op 8 december is dat vastgelegd in 2003, heeft hij al gewezen op het probleem van de orthodoxe Joden. En dat een identiteitsbewijs dan beschouwd wordt als het verrichten van werkzaamheden in strijd met de Shabbat, hè, met het Shabbatverbod. Mm -hmm. En hij heeft toen toegezegd dat hij daarmee vermoedelijk rekening zou houden in de uitvoeringspraktijk van de identificatieplicht. En uh, ik denk dat. Uh, de rechter zich uh, zeer terecht aan deze toezegging van de minister Donner in 2003. Later natuurlijk, toen de wet in 2005 echt wet werd, werd de praktijk. En als de rechter met deze toezeggingen rekening houdt, vind ik dat alleen maar een uh, kwestie van fatsoen. Meneer Recoer, ja, het probleem was te voorzien en er is zelfs over gesproken twee jaar voordat de wet inging. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook uh, nagekeken. De wetgever... Uh, heeft het toen een beetje in het midden gelaten. Hè. Die heeft gezegd, ja, er kan een probleem optreden. Maar we hebben natuurlijk ook een probleem met, uh, met het handhaven... als groepen een uitzondering op de wet kunnen maken... Hè, die zich op bepaalde tijdstippen niet hoeven te legitimeren. Um, en ik heb het zo gelezen. En ik vind ook dat de rechter dat zo moet toetsen. Misschien heeft hij dat wel heel terecht gedaan. Uh, om te kijken, was het nou terecht... Uh, dat die agent allereerst vroeg om die identificatie... en ten tweede, uh, wat is er vervolgens gebeurd? Nogmaals... Uiteindelijk is het agent die een kritische taak heeft om dat niet te vragen als er geen aanleiding voor is. Maar is het is ook de agent om te beslissen om door te zetten als hij dat op dat moment belangrijk vindt. Het ligt dus heel sterk bij de agent. Maar uiteindelijk dus geldt de wet, geldt voor iedereen. Maar vervolgens heeft de rechter gezegd, ja, die uitzonderingen moeten wellicht wel mogelijk zijn. En die ook toegepast. Nou ja, inmiddels heb ik het perscommuniqué gelezen van, uh, uh, van de rechtbank. Dat, uh, dat was dit weekend nog niet. En daar is over de, de feiten. Het gaat natuurlijk om incidenten, gelukkig. Uh, maar dit incident is het zo geweest dat die meneer heeft gezegd... ik mag niet bij me mij hebben van mijn geloof, maar kijkt u even thuis. Uh, en dat heeft de politie vervolgens gedaan. En nu hebben ze identiteit vastgesteld. Nou ja, ik zie dan ook in dit individuele geval geen enkel probleem. Meneer Evers? Nou ja, we vergeten de tijd dat de identificatieplicht eigenlijk... een eh toonplicht is in plaats van een draagplicht. Je hoeft het niet echt bij je te hebben als je het maar binnen afzienbare tijd kunt tonen. Nou, uh, dat is dus uh, voor dit concreet geval geen probleem. Want zodra de Shabbat is afgelopen of zoals in dit concreet geval, zoals meneer Recour net aangaf, uh, duidelijk is geworden. Je kan gewoon met deze man mee naar huis gaan en daar ligt zijn paspoort of een andere identiteitspas. Dus het uh, probleem in dit geval is absoluut geen probleem. En uh, ja, we hebben hier geen draagplicht. Dus uh, er is zelfs niet eens een wet overtreden. Dat is een toonplicht. Je moet dat laten zien binnen afzienbare tijd en tijd. Omdat de shabbat op een bepaald moment weer over is... Met, uh, met nacht, zodra het nacht is, dat er mm -hmm. is sterren zijn... dan kun je dat ook brengen naar het bureau. Dus uh, ik zie ja. eigenlijk het hele probleem niet. Nou ja, nou ja, Meneer Koer? Maar, maar, maar daar wil ik dan wel een nuancering op plaatsen. In dit geval was er geen probleem. Want de politie had kennelijk de tijd om te kijken. Om met uh, hem mee te gaan? En, en, precies. En dan was, is het opgelost. En dan, om dan achteraf nog een bekeuring op te leggen... dan snap ik de, de, de, de redenering van de rechter. Die zegt, nou, dat was niet nodig. Want we, de, de tijd is vast Gesteld. Maar het kan zich natuurlijk ook voordoen dat de politie uh, uh, niet de mogelijkheid heeft om thuis te kijken. En ja, zelf na afloop uh, op bureau brengen. Het probleem juist van die identificatieplicht is dat je niet weet wie je voor je hebt. Dus als je, als je zegt, nou ik vertrouw je uh, dat je het later op bureau kon brengen. Uh, en dat vertrouwen wordt beschaamd, iemand komt het niet brengen. Dan sta je met lege handen. Kortom, het is echt wel aan de inschatting van de agent op dat moment wat hij doet. Of hij zegt, nee, u moet zich legitimeren, u kunt dat niet, u krijgt een, een bekeuring. Dan wel dat hij zegt, nou, uh, we gaan nog even bij u thuis kijken of ik vertrouw u wel. Dus het, daar, daar zit de kwetsbaarheid, maar ook... En hoe, uh, kan je die aanpakken, die kwetsbaarheid? Nee. Dat, dat... Want een agent kan niet elke keer mee naar huis. Aan het begin van deze uitzending Precies. sprak ik met de politiebond ACP, die klaagt over de hoge werkdruk. Precies, daarom, daarom zeg ik, dat kan niet altijd. Ik dus van die agent dat het prudent doet. Maar ik geef hem ook het vertrouwen dat hij het goed doet. Die hele identificatieplicht is natuurlijk kwetsbaar. Het is kwetsbaar ook op discriminatie om maar wat te noemen. Maar moeten we dan elke keer naar de rechter stappen? Nou ja, wat ik al zei, het gaat om incidenten. Dit is een incident. En het incident eh, is goed om weer eens die grens op te zoeken. Hè? Waar, waar kan het nou wel, waar kan het niet? Bij die grens moeten we ook coulant zijn... waar het het geloof betreft van anderen. Dat moet je respecteren. Maar, en daar kom ik weer terug op het begin... bodem is, bottom line, is, uiteindelijk gaat het recht voor. Nou, dat zegt de Joodse wet dus ook. De wet van het land. Nederland is de wet. Maar aan de andere kant, als er strijd is tussen grondbeginselen van een rechtsstaat... dus in dit geval de godsdienstvrijheid of de praktijk van de godsdienstvrijheid... tegenover het recht van de staat om de orde te handhaven... dan hebben we gelukkig een rechter die naar redelijkheid en billigheid de belangen kan afwegen. En dat siert Nederland, vind ik, wanneer de overheid bij die zaken... die niet van zo zwaarwegend nationaal belang zijn... dat alles daarvoor moet wijken, dat de Nederland de overheid rekening houdt met de belangen van de burgers. En het is soms een godsdienstig belang. kan ook een heel ander soortig belang zijn. Daarom hebben we een rechter die dus in de praktijk gaat kijken... zijn de belangen wel in evenwicht. En ik denk dat het een heel goed, uh, groot goed is... die scheiding tussen de machten, tussen de wetgevende... en de rechtssprekende en de uitvoerende machten. En ik denk dat we dat zo moeten laten in Nederland. En uh, ik ben blij dat... Uh, Meneer Koer, dat ook euh, zegt met zoveel woorden dat we respect moeten hebben voor elkaars godsdiensten. Eh, te meer, er, eh, ik heb wel andere zaken gezien die hier een beetje op lijken. Dat onze traditie al 2000 jaar geleden, deze traditie van het draagverbod, gewoon eh, duidelijk opgeschreven is. Dus eh, er is geen enkele twijfel over dat het een onderdeel is van de religie. Francisco van Jolen weet ook hoe er is gereageerd op, uh, op Joop op dit uh, ja, onderwerp. Nou, allereerst moet ik zeggen, hè, mensen spreken zich uit tegen die ideeplicht. Mm -hmm. Vinden dat een slecht idee. Dan krijg je natuurlijk de mensen die zich uitspreken te rel tegen religie. Want die zeggen, ja, ik kan ook wel in een vliegend spaghetti monster gaan geloven. Hè, en dan mag ik ook van alles. Nou, die discussie die kennen we ook wel een beetje. En de andere zegt, van: ja, die is een beetje zeg maar, de, de, de strikte handlaving... die je steeds meer terug tegenkomt. Van ja, als hij dat niet wil, dan moet hij ook maar niet naar buiten gaan. Hè. Als hij zijn geloof wil beleiden, moeten wij geen last van hebben. Dat komt daar een beetje meer. Ik moet overigens zelf zeggen, ik ben een hardloper... Ik ga vaak op straat hardlopen. Ik doe dat altijd zonder idee bij me. En ik moet er niet aan denken dat de politie dat gaat lopen controleren. Oh, meneer Recoer, wat moeten we doen met Francisco van Jolen nu? <laughs> nee, ja. Kom, komt hiermee wellicht de, de identificatieplicht op losse schroeven? Nee. Nee, ik loop graag met meneer Van Jolen B, Want ik, ik, ik ga ook ongelegitimeerd realiseer ik me nu uh, hardlopen. Oh yeah. uh, en, en terecht. We moeten niet in Nederland een spastisch uh, verhaal hebben. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat de politie... als daar aanleiding voor is, gewoon kan vragen wie bent u als je als een verkeersongeluk maakt. Of uh, nou ja, er is een andere reden. Um, dat is allemaal prima. Die wet werkt ook prima, want dat houden we goed in de gaten. Maar het is goed dat er af en toe weer zaken zijn die, die de media halen. Omdat we weer scherp kunnen zijn. Waar liggen de grenzen nu? Ja, en zijn er grenzen ook wellicht aan de uitzonderingen? Want zoals Francisco uh, ook al zei straks, geloof ik, in een vliegend spaghettimonster... en denk ik ook dat ik ja, hem niet bij moet Maar, maar, eh, maar natuurlijk, natuurlijk. Uh, wat, uh, wat hier heel actueel is, is, is sharia-wetgeving. Nou ja, dat lijkt me evident dat, je, dat, je, dat als iemand zich beroept op, uh, op, uh, op sharia-recht... dat we zeggen, nee, uh, mevrouw of meneer, nationale recht gaat hier echt voor. Ja. Meneer Evers, uh, het open, Openbaar Ministerie uh, is nog aan het nadenken... of er wellicht beroep komt tegen deze uitspraak. Wat denkt u? Ik denk gezien de commotie dat er wel uh, beroep zal worden aangetekend... maar ik ben nogmaals erg blij met die scheiding van de machten... en dat de rechter in dit geval de uh, uh, praktijk van de godsdienst heeft laten prevaleren... boven het belang van de staat om een identiteitspas te vragen. Uh, ik uh, weet niet zeker wat er gaat gebeuren in de toekomst. Het uh, is altijd heel moeilijk om de toekomst te voorspellen. Maar uh, ik hoop dat het hierbij blijft, want het is een heel klein incident... zoals de vorige sprekers ook al aangaven en uh, we moeten het niet overdrijven. En nogmaals redelijkheid en de billigheid moeten in onze maatschappij de overhand hebben. En dan houden we met elkaar rekening. En dan komen de belangen van iedereen tot zijn recht. Meneer, Recour, ja, meneer Evers zegt het al, het is natuurlijk een, een klein incident in deze. Is het, uh, is het wellicht nog iets voor Kamervragen van uw kant? Uh, ja, in zoverre die hebben we ingediend. Uh, en andere partijen ook. Niet om hier uh, een oordeel over het vonnis van de rechter te hebben. Volgens mij is dat prima in het individuele geval. En zeg, zegt de rechter ook, zet dingen niet tegen elkaar. Want die zegt gewoon, die meneer heeft uiteindelijk zijn identiteit getoond. Wat is er aan de hand? Maar wel om van de minister duidelijk te hebben uh, dat ook hij krachtig onderschrijft dat de bodem is, recht gaat voor uh, geloofsplicht.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 ...medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Krijgt u geen reactie? Komt u er niet meer uit? Oh, Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Oh, Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Oh, Roep dan de hulp in van Superman. Oh, superman. Stuur een mail. Mail naar superman.nl Morgen is hij er weer in levende lijve Superman om alle problemen op te lossen. Wat kan ik nog bekijken op televisie vanavond? Nou, als ik de Champions League wil zien, dan moet ik digitaal. Want via Sport 1 is uh, Bayern tegen Basel te zien. En Manchester United tegen het Inter van Snyder. En uh, kunt u niet digitaal, dan moet u wachten op de samenvattingen van Studiosport... om kwart voor elf op Nederland 3 aangeschoven is, Jurgen van der Berg. Manchester United, die zitten toch niet in de Champions League? Nee, ik zit het ook te lezen, Manchester maar ik, City waarschijnlijk. ik denk Manchester City. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat dit niet direct van mijn hand is. Ik ben een voetballiefhebber, nee, okay. maar dit heeft de grote baas genoteerd... die inmiddels ontvlucht is. Het is City natuurlijk. We bellen zometeen even met de juryvoorzitter van de Jip Golstein... prijs voor muziekjournalistiek Constant Meijers, want die prijs is weer uitgereikt. mediaforum met Wauke van Schermburg en Tjeu Fazen. En om half twee is er Stand.nl. De stelling dan, het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat. En, en... We praten erover met PvdA-prominent en oud-minister Jan Pronk. Straks dus in stam.nl met Jurgen van den Berg en daarvoor lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Als er een pakket uitkomt wat voor ons niet acceptabel is, dan doen we het niet. Maar ons doel is om eruit te komen, maar natuurlijk niet tegen iedere prijs. Ik schat de kansen in op 50-50. Misschien lukt het niet. Ik steek daar mijn hand nu niet voor in het vuur. Wat is de politieke boodschap om dat twaalf keer zo hard te zeggen? Ja, hij wil het laten merken van, jongens, ik ga niet zomaar akkoord akkoordstraks. Politici en parlementair journalisten over wie het echt voor het zeggen heeft in Den Haag. Vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VPRO.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 Dit is Radio 1.